12 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Willem Holleder plande een moordaanslag op zijn twee zussen, zegt Justitie. Hij is daarom vorige maand in zijn cel in Vught aangehouden. Het OM kwam erachter via een afgeluisterd telefoongesprek. Zussen Sonja en Astrid hebben tegen hun broer getuigd in het liquidatieproces. Holleder zou 70.000 euro per aanslag willen betalen. Bierbrouwer Bavaria en het Belgische Palm slaan de handen ineen. Bavaria neemt een belang van 60% in het moederbedrijf van Palm. Vanaf 2021 wordt Bavaria volledig eigenaar. De twee familiebrouwers produceren samen jaarlijks meer dan 650 miljoen liter bier. Palm heeft vooral speciaal bieren, waaronder Rodenbach, Brugge Trippel en de Abdijbieren van Steenbrugge. Ziggo blijft abonnees verliezen. Sinds de fusie met UPC een jaar geleden... vertrekken er elk kwartaal meer klanten dan dat erbij komen. Afgelopen kwartaal werden er 40.000 abonnementen opgezegd. Concurrent KPN kreeg juist meer klanten. De machinist van de kraan die gistermiddag in het Belgische Kortrijk omviel... is vannacht pas onder het puin vandaan gehaald. De politie liet vanochtend weten dat de man is overleden. De bouwkraan viel tijdens werkzaamheden op een school... De ravage was zo groot dat het lang onmogelijk was om bij de cabine van de Bulgaarse kraanmachinist te komen. De steekpartij op een station in de buurt van München heeft aan één persoon het leven gekost. Een man van 27 stak vanochtend op een station in het plaatsje Graving met een mes in op willekeurige passanten. Vier mensen raakten gewond van wie er één in het ziekenhuis is overleden. De dader is door de politie overmeesterd.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 Dit is van de ANWB. Er staan geen files.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 Programma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, en zo is het intussen alweer 10 mei geworden. En het is vandaag een spannende dag natuurlijk vanwege het Eurovisie-jongvisie vanavond. Voor zover dat spannend vinden, hoor ik niet. Maar goed, we zullen het allemaal vanavond weten. Hè? Want Douwe Mop, het gaat redden vandaag in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Mei, het is uh, 12 uur geweest en dat betekent lunch, Eet smakelijk! Ja, en ik heb weer uh, wat uh, mooie muziek voor u klaarstaan. Ook een beetje aparte muziek vandaag. Vanwege uh, een artiest die ons uh, ook deze week weer ontvallen is. En, uh, ze vallen als... Uh, Rijpe appels dit jaar, lijkt het wel. De een na de ander. Maar de artiest waar het vandaag over gaat, straks de 3 in 1, dat zal u niet zoveel, misschien veel mensen niet zoveel zeggen. Mij wel en alle andere mensen die een beetje begaan zijn met synthesizers en keyboards, die uh, zal zeker deze man wat zeggen. Maar nou goed, daarover straks meer. Doe het vandaag weer samen met Angela, die is er ook, die zit met het nieuws bezig. En we krijgen dus vandaag natuurlijk de bioscoopagenda en het recept van de week. Jawel! En uh, we beginnen maar met een vakantie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 Misschien, baby, ik je als besluit. ik in de veld. Ik ga stiekem de tuin staan. De lucht Leuke samenwerking tussen Bluff en The Counting Crows. En binnenkort geven Bluff dus, zelfs in juli geloof ik ergens, een concert in de tuin van Paleis Soesdijk. Nou, dat is ook leuk. En dan weet je dat vast als je erbij wil wezen. Het is ergens in jullie. Dit heet Yellow Moon. En dat zijn de Neville Brothers. Was dan de uh, Neville Brothers. en Het uh, liedje dat heet Yellow Moon. Nou, ik heb er nooit... Ja, misschien. Uh, ja, volgens mij is de maan helemaal niet geel. Maar goed, oké, okay, dat zal. 3 uh, in 1 zijn we aan toe, dames en heren. Ja, daar zijn we aan toe. Ja, inderdaad. We zijn er aan toe. Het is zover. 3 in 1. vandaag van Isao... Tomita. End, En dat was muziek die je niet elke dag op de radio hoort. En, uh, maar ja. Uh, ik hoop dat u het toch een beetje mooi vond. Ik vond het wel mooi in ieder geval. En uh, ik hoop dus u ook. Even kijken hoor. Wat allemaal weer? Het gaat weer iets helemaal fout hier. Um, ja. Goed. U luisterde dus achter, achterin volgens naar de Canon, Canon in D van Johan Pachelbel. Daarna het Alzo Spracht Zarathustra van Richard Strauss. En daarna het, uh, de Suite uh, Bergamasqué en het Claire de Lune nummer 3 van. Uh, God, nou ben toch. Van uh, Debussy, ja, Claude Debussy. Um, fantastische muziek gemaakt door Isao Tomita. En Isao Tomita was een, uh, werd geboren op 22 april 1932 in Tokio. En overleed op 5 mei 19, 2016, dus vorige week. Tijdens onze beveiligingsdag euh, als gevolg van hartfalen. Hij werd geboren in Tokio als zoon van een arts. En hij verhuisde met zijn vader naar China... waar Tomita opgroeide in Chintao en Peking. Toen hij vijf jaar werd en leerplichtig werd... keerde hij naar Japan terug... waar hij opgroeide in Okazaki, de geboortestad van zijn vader. Vervolgens vervolgde hij een opleiding aan de Keio Universiteit... en hij studeerde daar esthetica en kunstgeschiedenis. Ehm... Um, Daarnaast volgde hij ook een opleiding als uh, uh, orkestratie- en compositieleer. Uh, hij studeerde in 1955 af en werd fulltime componist voor uh, televisie, film en theater. Hij heeft een aantal uh, hele belangrijke LP's gemaakt... En hij ontdekte de elektronische muziek dankzij Walter Carlos... die later Wendy Carlos ging heten. Maar dus als Walter Carlos muziek maakte op de MOOC synthesizer... en als met bewerkingen van klassieke muziek, vooral van Bach. Dat inspireerde meneer Tomita dermate dat hij zelf ook een MOOC synthesizer kocht. En dat was toen niet zo'n klein dingetje, maar dat, dat ding besloeg een hele wand... En um, hij creëerde thuis dus een opnamestudio... en begon dus met elektronische muziek maken. Belangrijkste wat hij deed was uh, zelf eigen composities schrijven natuurlijk... maar ook heel veel uh, toch wat mooie klassieke muziek... op een hele smaakvolle manier bewerken voor de elektronica. Dus voor die Moog synthesizer en andere synthesizers. Want hij gebruikte de diverse, vooral in de jaren 80, later en zo, of uh, jaren 70 kwamen er steeds meer bij. Omdat er natuurlijk ook steeds meer synthesizers op de markt kwamen. Belangrijkste werken zijn... Uh, onder andere Pictures at an Exhibition... van uh, Mussorgsky, waar hij een hele LP aan weide. Verder een LP... De, de Maurice Ravel album... waar onder andere de Bolero op staat. Die heb ik u niet willen laten horen... want die duurt 11 of 12 minuten. Is een beetje lang. En um, verder heeft hij dus ook... Uh, van Stravinsky bijvoorbeeld... muziek uh, omgevormd... tot synthesizers. Nou... Je hoorde dus achter en volgens. Als uh, tribute to deze grote muzikant en synthesizer specialist. Uh, hoorde u dus, ik zeg het nog een keer: de Canon D van Johan Pachelbel. Daarna hoorde u Alzo sprak Zarathustra. de bekende compositie vooral uit de film uh, 2001 Space Odyssey. Uh, van Richard Strauss. En u kent dat liedje natuurlijk ook nog van de Silan reclame <laughs> Van die druppel, weet je wel. En uh, verder natuurlijk als laatste de suite Bergamasque, Masquet, zal het wel uitgesproken moeten worden. En Claire de Lune nummer drie uh, van uh, Claude Debussy. Nou, prachtige muziek. Je hoort het niet elke dag op de radio. En dat is misschien wel eens goed ook. En dat is best leuk om het dan eens een wel te horen. Isao Tomita dus. En wij gaan nu even kijken. Ja, we gaan naar het nieuws.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 We moeten de risico's hierbij niet uit het oog verliezen. Op plaatsen waar een menigte mensen is... wordt aangeraden om de pinpas thuis te laten... en alleen het hoogst noodzakelijke aan contant geld mee te nemen. Voor het schoonmaken van de, van de buurt... mogen burgers niet alleen op de gemeente leunen. Daarom staken bewoners van de Lorenzstraat in Zandvoort... onlangs zelf de handen uit de mouwen... En dat is al voor het de derde jaar op rij dat ze het initiatief nemen om hun woonomgeving van zwerfvuil te ontdoen. Tegelijkertijd werd een bordje met speelregels onthuld in de speeltuin. De politie heeft maandagavond in Haarlem een 24-jarige man uit Ridderkerk aangehouden omdat hij harddrugs in bezit had. De verdachte viel op omdat hij met een auto bijna een voetganger overhoop reed. Rond zeven uur stond een voetganger bij een zebrapad bij de Franklin tunnel Toen hij wilde oversteken werd hij bijna aangereden door de bestuurder van een zwarte personenauto. Deze auto werd later teruggevonden op de Klevenparkweg. Een bestuurder was echter niet aanwezig. In de auto vond de politie de harddrugs. Uh, er zijn 21 bolletjes met bruine en witte inhoud aangetroffen. Vermoedelijk gaat het hier om heroïne en Cocaïne. De politie nam de drugs en de auto in beslag. Even later meldde de bestuurder zich en kon hij nog worden in. Aangehouden en ingerekend. Tot zover verder berichten. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hardje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het weerbericht voor vandaag wordt aangeboden door Rico Schreuder. Na een aantal prachtige dagen ziet het er vandaag toch iets minder zomers uit. De wolking heeft de overhand en er kan hier en daar een wat lichte regen vallen. De wind is matig en aan zee vrij krachtig uit oost-zuidoostelijke richting. De temperatuur loopt ondanks de wolking op naar een aangename 23 graden. Rabond en komende nacht is het half tot zwaar bewolkt. Maar blijft het wel droog. De oostenwind is meest matig en de temperatuur zakt naar een graad of 17. Morgen schijnt geregeld de zon, maar in de loop van de dag neemt de kans op regen en onweer toe. De oostenwind is matig, aan zee vrij krachtig en de temperatuur loopt op naar waarde rond de 24 graden. Straks meer. Was nog een klein fartje tomita. And I'm stone cold with the flex with my squad and I'm smoking up a check. Man, I just wanna go flex. Hold on my teeth and on my neck. And I'm stone cold with the flex with the squad and I'm smoking up a check. Uh, yeah, push the gas, get them all fucking ring. She ain't never met a youngin do it like me. She got a man, but she says she really like me. She doing things to excite me. She sending all And snap some of my new tracks. Cause all these hoes know what's about to come next. I hit my plug up, got the paper connect. I drop a couple bands, I just wanna go. Man, I just wanna go flex. Hold on my teeth and on my neck. And I'm stone cold with the flex. From a squad and I'm smoking up a check. shit to the ones that listen I came with the heat, man, I swear I'm never missing, and I'm still the same and I swear I'm never switching Knowing all of this, it just don't make a difference, I'm just talking shit to the ones that listen I came with the heat, man, I swear I'm never missing, and I'm still the same and I swear I'm never switching Man, I just wanna go flex, hold on my teeth and on my neck I'm stone cold with the flags from a squad and I'm smoking up a check. Man, I just wanna go flex scored on my teeth and on my leg. Hamstone cold with the flags from a squad and I'm smoking up a check. Ooh, man, I just wanna go flex scored on my teeth and on my leg. Post Malone. Hamstone cold with the flag. <coughs> Go Flex heet het. Nou, goed dan. Oké. Okay. Um, we gaan uh, verder met Douwenbop. I could say I understand you Jacob's song. To fix this And fix this And fix this again Words could calm us For a while You know Till storm comes around again Now there's so much left To fight for We circle be unbroken Are we gonna break our hearts If we are to spend our lives apart Words should be left unspoken Now there's so much left to fight for Sure. Hij is nieuw album gemaakt onder de naam Full Bar. Dat is afgelopen vrijdag uitgekomen. En dan maar hopen dat hij er vanavond doorkomt. komt. Het is in ieder geval alvast een van de mooie liedjes van dit prachtige nieuwe album. Full Bar van uh, Bob. Zelfs zijn moeder is in Stockholm. Hè? Was hij bang voor het hij er niet zou zijn. Maar dat is een grote inspiratie. Dus zelfs zijn moeder is er Gistermiddag nog ingevlogen, Zo ze zeggen. Ja. Nou, het is alweer een schandaaltje natuurlijk rond het Songfestival... want de Russen die hebben het filmpje van Dowell Bob, van zijn act, laten lekken. Die Russen zijn ook niet te vertrouwen. Dat was alweer een schandaaltje, maar goed, maakt allemaal niet uit. Als ze die Russen dan disqualificeren hebben we er we weer een minder, dat scheelt weer. Dit doen we Jacob's song. Dat was dus Daalbob. En ik vind het mooi. Ik hoop dat u het ook mooi vindt. En dan gaan we nu naar de film. Oh. Daar was hij. Wacht altijd even op deze intro. Ja, dat is mooi. Ja, ja. Vandaag in, uh, bij Circus Zandvoort. De film London Has Fallen. Een actiespectakel met Morgan Freeman. En deze begint om half tien. En dan de film Miss You Already. Een comedy over vriendschap en liefde. En deze begint om zeven uur. Dan morgenmiddag voor uh, de hele familie. Kung Fu Panda 3 in 3D en in het Nederlands. En deze film uh, is te bekijken om half twee en om half vier... Uh, dan morgenavond uh, weer een film. Uh, gepresenteerd door filmclub Simon van Kolm En deze keer is dat Star Wars The Force Awakens. Nou, een uh, felle introductie hoef ik hier niet over te geven. Wel dat in een van de hoofdrollen Harrison Ford uh, acte presence geeft. Is dat, is dat dan nou de eerste of is dat de laatste? Uh, dit is de laatste. Oké. Okay. Ja, en uh, dit gaat dus over het prille begin van het Star Wars uh, verhaal. Oké. Okay. Ja, en deze film begint om half acht, zoals gebruikelijk. Dan overmorgen, wederom, London has fallen. En deze is te zien om half tien. En dan om zeven uur, Bigger Splash... Een zinderende zomertriller in een adembenemend mooi Italiaans landschap. En uh, wilt u meer informatie en of reserveren? Dat kan uh, op de website van Circus Zandvoort, www. en dan allemaal aan elkaar vast. Cinemacircus Zandvoort.nl. Dus www.cinemacircuszandvoort.nl. Allemaal kleine lettertjes ja. en aan elkaar. Juist. Dat was het? Dat was het. Oké. Okay. Weet, weet jij wie die jarig is vandaag? Nee. Nee, weet je dat niet? Nee, vertel. Oh. Nou, je moet hem kennen. Oh. Ja, je moet hem wel kennen. Oh. Het is een hele bekende man die jarig is vandaag. Ah. Oh. Ja. Weet je wie? Nee. Bono. Oh, Bono. Hey, van YouTube. Oh. Ja. Nou, fijn. Die wordt 56 vandaag. Goed, hè? We zijn uitgenodigd. Dat stond klaar, zei hij. Oh, nou dus, lekker. Euh, ja, moet even naar de Ierland vanmiddag. Oh, gezellig. Ja, ja. Nou, even, uh, nou ja, zet ja, de whisky ja. maar vast uh, op nou, temperatuur. En voor jaar zitten bij Bono. Vandaag <laughs> 56 geworden. Jawel, Bono van YouTube. En hier zijn ze. Natuurlijk. En we zijn van een bekendste nummers... Still Haven't Found What I'm Looking For. Ik heb nog steeds niet gevonden waar ik naar op zoek ben. Ja, dat kan. Ja. Lekker nummer, hoor. Volgende zal u ook uh, bekend in de oren klinken. Alleen, het is niet Dolly Parton die u gaat horen. Maar een heel ander gezelschap. Maar wel het liedje van Dolly Parton. En dat zijn Bos Hos en The Common Limits.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 But I can never love again, cause he's the only one for me, Jolie. I had to have this talk with you, my happiness depends on you, or whatever you decide to do, Jolie. weer meenemen naar het nieuws en het weer van uh, van 1 uur ja. en dan was het journaal, dan natuurlijk even nieuws hoort u weer om half 2 en u krijgt straks ook nog van ons natuurlijk het recept van de week dus dat allemaal tot zo